Archeologen hebben in grotten in het noorden van Spanje schilderingen gevonden die waarschijnlijk zo'n 25.000 jaar oud zijn. Het zijn roodgekleurde afbeeldingen van paarden en handen. Ze werden per toeval ontdekt. De archeologen waren in de grotten op zoek naar sporen van oude nederzettingen. Ze hopen in de grotten ook nog resten te vinden van gebruiksvoorwerpen en gereedschap.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 But now Zip! you uh -huh. Ritme van Zandvoort ook op TV. op tv ZFM Text TV op kanaal 45. 45 ZFM Als de lichten hier straks uitgaan Als ik alles heb gezegd Dan kan iedereen op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 thought of done of Inside yeah. take your love and promises and make them last. Nice. You make them last, God, you're wishing well. Your hopes and sadness. the <laughs>